In het verdrag van Schengen staat dat permanente grensbewaking niet is toegestaan. Het camerasysteem mag dan ook niet constant worden gebruikt. President Obama heeft de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps gefeliciteerd met zijn Olympisch medaillerecord Gisteravond won Phelps een 18e en 19e medaille tijdens de Spelen. Goud met de ploeg op de vier keer 200 meter vrij en zilver op de 200 meter vlinderslag. Het oude Olympische record stond op naam van de Russische turnster Larissa Latinia. Zij heeft tussen 1956 en 1964 18 medailles gewonnen. Het weer. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Het zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanavond trekken enkele buien met kans op onweer over het land. Morgen wisselend bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is dan wat minder warm met gemiddeld 22 graden. Awb Verkeersinformatie. Twee files op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen knooppunt Everdingen en Houten, drie kilometer doorwegwerkzaamheden. Daar is één rijstrook beschikbaar. En op de N3, Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16, drie kilometer. Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeel Kijk op bruinzeelvloeren.nl.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 Met Willem Post. Goedemorgen overigens. Op deze woensdag de 1 augustus. Met Willem Post praten we zo over de betekenis van de overleden Amerikaanse schrijver Vidal. Verschillende gezelschappen die krijgen vandaag te horen of ze komend seizoen subsidie krijgen. En Mark Hamer is bij een van die gezelschappen. Maar we beginnen met de patiëntenorganisaties: Klinische genetici. Kinderartsen en patiënten die hebben een oproep aan minister Schippers van Volksgezondheid gedaan... om geen overhaaste besluiten te nemen over de vergoeding van dure medicijnen. Ze zijn verontrust over het voorgenomen advies van het College van Zorgverzekeringen, het CVZ. We praten erover met directeur Cor Oosterwijk van de VSOP. Dat zijn de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties. En hij is tevens lid van een indicatiecommissie. Goedemorgen. Morgen. Waarom doet u deze oproep? Ik doe deze oproep omdat uh, het uh, voorgenomen besluit van het CVZ onder patiënten enorm veel uh, onrust uh, heeft gebracht. Het zijn uh, levensreddende medicijnen waar het om gaat en opeens krijgen zij als een donderslag bij helder hemel te horen dat uh, uh, dat op het spel staat. Dus ik denk dat het erg belangrijk is dat er um, uh, een debat hierover komt... en dat er duidelijkheid wordt gegeven voor deze patiënten en voor de toekomst. Ja, maar met dat debat wordt u volgens mij op uw wenk bediend. Want uh, het debat is in ieder geval in de media losgebarsten. En nou, dat is een uitstekend begin, zou ik zeggen. Maar het moet gestructureerder. Nou, ik denk dat... Uh, um, Iedereen wist en weet, en de patiënten zelf ook, uh, dat dit hele dure medicijnen zijn. En dat um, dat op een gegeven moment wel eens onder vuur zou komen te liggen. Um, dus men wist wel dat dat eraan zou uh, te komen. En uh, het is prima dat dat nu gebeurt. En ik zou het uitermate jammer vinden als een zwart-wit discussie wordt van... Uh, wel vergoeden of niet vergoeden, want het debat is veel breder. We zijn als maatschappij uitermate blij als er weer eens een wetenschappelijke ontdekking wordt gedaan... Uh, die mogelijk leidt tot de genezing van een ziekte. En um, dan wordt er uh, veelbelovende medicijnen in het vooruitzicht gesteld. En als we als maatschappij ook niet de verantwoordelijkheid willen nemen... om ervoor te zorgen dat die medicijnen uiteindelijk de patiënt bereiken... dan zit er toch wat scheef in dat hele traject. Ja, bent u bang dat het vooral een financiële discussie gaat worden? Um, nou, er worden heel veel financiële discussies gevoerd op dit moment. En ik denk dat het daar onderdeel van uh, uit zal gaan maken. Aan de andere kant, als we het uh, vergelijken met de hypotheekdiscussie die al een tijdje loopt... en waar het om veel grotere bedragen gaat, zonder dat er iets is gebeurd... ben ik ook wel niet al te bang dat er van vandaag op morgen ingegrepen zou gaan worden. Ik wil het eigenlijk maar zeggen, de politiek worstelt nog wel eens en komt niet altijd uh, heel snel boven. Nee, dat zou in dit geval prima zijn, want dan zijn die uh, patiënten bestaan in ieder geval uh, nog zeker. Uh, maar ik denk ook dat er, dat er wel uh, oplossingen te vinden zijn. Alleen dat zal niet van vandaag op morgen gaan. In welke richting denkt u zelf qua oplossingen? <tus> um, ik denk aan um, overleg met uh, fabrikanten hierover. En dat kan je niet op nationaal niveau doen, want we hebben in Nederland nauwelijks nog uh, industrie die zelf de medicijnen maakt. Dus dat zal Europees en internationaal uh, moeten. Ik denk ook dat we ons hele financieringssysteem uh, van het medisch-wetenschappelijk onderzoek door moeten lichten. Als we wel heel veel investeren als maatschappij in het basaal-wetenschappelijk onderzoek en in het onderzoek naar aandoeningen... Um, zonder ook vooruit te kijken van uh, stel dat het inderdaad wat oplevert... en die kans is tegenwoordig steeds groter. Hoe gaan we dat dan financieren? Het is erg belangrijk om dat uh, goed te gaan doordenken... om ook uh, zowel wetenschappers als industrie uh, van tevoren perspectief te kunnen bieden... dat er inderdaad iets gedaan wordt met hun werk. Heeft u trouwens de afgelopen dagen heel veel reacties binnengekregen? Um, ik heb op mijn uh, Blackberry heel veel langs zien komen. Ik ben op vakantie... Um, in die zin heb ik veel, veel reacties langs gekomen. Het heeft in ieder geval, uh, zo heb ik van afstand kunnen constateren, uh, tot heel veel uh, onrust onder patiënten uh, geleid. En daarom vind ik het ook jammer dat het uh, op deze manier naar buiten is gekomen. Uh, maar goed, wat gebeurd is, is gebeurd. Precies. Nou bent u ook lid van, ik zei de indicatiecommissie, maar formeel heet dat de, in, in de indicatiecommissie pre-implantatie genetische diagnostiek. Um, dat, dat heeft op... ook het een en ander met dit debat te maken? Um, ja, ik hoorde dat een uh, bekende ethica in Nederland had uh, gezegd... misschien moeten we proberen dit soort aandoeningen te voorkomen... als oplossing voor en het de wie uh, heeft u het over, hè? Uh, ja, dat klopt, dat klopt. Um, ik ben het daar in zekere zin mee eens. Alleen zou ik het anders formuleren. Ik vind niet dat we dat als maatschappij moeten zien te voorkomen... maar ik vind dat we wel mensen steeds meer de mogelijkheid moeten geven... en goede informatie moeten verstrekken... als dit soort aandoeningen te voorkomen zijn... Um, dat kan bijvoorbeeld uh, met uh, embryoselectie, met pre-implantatie, genetische diagnostiek. En dat kan ook door mensen voor de zwangerschap goede voorlichtingen geven. En dat heet dan preconceptiezorg. Ja. Dat laatste heeft de minister niet willen financieren. Maar zo ziet hij maar, alles hangt met elkaar samen. Um, <clears throat> ik ben inderdaad lid van die indicatiecommissie... Uh, die beslist of er voor een nieuwe genetische zeldzame aandoening wel of niet embryoselectie, dus um, voorafgaand aan de zwangerschap... Uh, selecteren op een aangedaan embryo... of dat wel of niet is toegestaan voor een bepaalde aandoening. <tacht> um, vier jaar geleden is uh, het toenmalige kabinet daar bijna over gevallen... Toen werd als oplossing een landelijke commissie bedacht die beslist over de vraag of er wel of niet een bepaalde aandoening uh, uh, in het um, uh, rijtje van aandoeningen mag waarop wordt geselecteerd. Een van de criteria is of er voor die aandoening een behandeling uh, is of op korte termijn zeer waarschijnlijk beschikbaar komt. Ja. Um, dat wordt erg lastig beslissen voor de commissie als er wel een behandeling is, maar als die niet vergoed wordt. Ja. Uh, Toen de tijd was dat een soort... Uh, ja, uh, Politiek, Nederlandse oplossing. We stellen een commissie in en op deze manier timmen we dat helemaal dicht. Maar feitelijk wordt dat nu weer op los, losse schroeven gezet. En het argument van behandeling of niet, dat uh, wordt op deze manier in ieder geval heel moeilijk kamperen. Ik begrijp, het is een extra dilemma bij al een bijzonder groot uh, dilemma. Ja, meneer Oosterwijk, ja, u heeft het dilemma geschreven. Uh, aan de oplossingen komen we volgens mij voorlopig niet toe. Maar uh, daar hebben we het nog vaker over, denk ik. Ik dank u nou, vriendelijk. Ik denk dat er in ieder geval één oplossing zou zijn... als de minister zou zeggen... Um, uh, rust aan het front. De patiënten nee, precies. kunnen zeker zijn van hun medicijn. En uh, we gaan het er later over hebben. Ja, nee, precies. Maar daar begon het gesprek mee... Uh, dat er geen ja. overhaaste besluiten moeten worden genomen. Meneer Oosterwijk, Prek. ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Vandaag wordt duidelijk of en hoeveel subsidie podiumkunstenaars krijgen van het Fonds Podiumkunsten. Een van de groepen die een aanvraag heeft ingediend, dat is het theatergezelschap Orkater. Het belangrijkste mailtje van het jaar is net binnengekomen en ook net gelezen door de mensen van Orkater. En Mark Hamer, onze verslaggever, die is bij hen. Mark, eh, staat er dan gewoon in van u heeft de subsidie binnengekregen of staat er dan, dan in van helaas pindakaas geen subsidie dit jaar? Hoe gaat dat? Uh, een, we hebben hele spannende momenten hier gehad, Bert. Uh, ongeveer een kwartiertje geleden kwam de eerste mail binnen. En toen, tien minuten later, weer een tweede mailtje. Want je moet je zo uh, voorstellen, ze hebben op, op twee vlakken hebben ze een subsidievraag aangeden. Als muziektheater en als theater. Nou, dan staat er niet, uh, het staat er in één keer, uh, het is toegekend. Ja, dat staat er wel, het is toegekend. Maar ja, dan nog een keer het bedrag. Nou, uiteindelijk wat kun je, je kunnen zeggen. In beide gevallen, zowel als muziektheater als theater, is het toegekend. Alleen niet voor het volle bedrag. Oké, okay, en hoeveel hadden ze uh, gevraagd en wat hebben ze gekregen? Nou, ongeveer, ik zit hier met, uh, uh, Mark. met ja, maar, <laughs> uh, wat, wat is uiteindelijk het bedrag dat binnen is gekomen? Oh jee, dan ga je, ik. ik had een andere vraag uh, Jullie hadden een andere laat vraag afgesproken, ja. Uh, 9 ton, zeg maar, even afgerond. En jullie hadden aangevraagd? 1,1. Ook afgerond. Dus, dus zeg maar bijna twee ton minder hebben we gekregen over de hele aanvraag. En als je die meet aan de, zeg maar de totale subsidie, want we krijgen ook nog van Amsterdam en de totale begroting, betekent dat bijna 11% wat we erop achteruit gaan. En hoe komt dat eigenlijk, dat jullie minder hebben gekregen? Is dat ook gemotiveerd in die brief? Uh, ja, dat, is bij, dat zit hem bij theater. Dus muziektheater is volledig gewoon weer. Bij theater, daar zijn stafels over de grote zaal, middenzaal, kleine zaal. En daar hebben ze een aantal... Voorstellingen geschoven van de grote naar de middenzaal. En daar zijn de tarieven anders. Dus ze zeggen eigenlijk: u had een subsidie aangevraagd voor een hele grote zaal. Daar staat een bepaald bedrag voor. Maar ja, het kan ook in een klein zaaltje, een kleiner, zaal, kleiner zaaltje. Ja, in een kleinere zaal. Ja, ja de zogenaamde middenzaal. Daar, nou ja, daar moeten wij naar kijken. Wat we daarmee doen. Op zichzelf uh, is uh, 10% bezuiniging. Uh, dat is. Wat mij betreft in lijn van hoe de bezuinigingen hadden moeten zijn overal. Uh, de cultuur moet daaraan bijdragen. En dan vind ik 10% dan vind ik een hele fatsoenlijk uh, percentage. Het is jammer dat dat uh, over de hele linie niet zo netjes verdeeld is. Dat er vooral bij het fonds, zonder dat ik de andere uitslagen weet. Maar ja, dat, dat, dat budget is zo'n 40% achteruit gegaan. En vooral wat wij noemen het midden- en kleinbedrijf van uh, theater en muziek. Uh, ...gaat harde klappen krijgen. Ja, want dit is eigenlijk de eerste uh, uitkomst sinds uh, ja, het kabinet Rutte... Ja. Uh, de, ...de bezuiniging op cultuur heeft doorgevoerd. Uh, het lijkt u dus niet zo te treffen. Maar, maar, hoe, hoe komt dat? Wat, wat doet u anders dan misschien wel andere instellingen? Nou ja, uh, ja dan, uh, als ik te, wat er in de papieren staat is dat uh, uh, de artistieke kwaliteit die wordt goed bevonden en gevarieerd, en dan vat ik het heel kort samen... Uh, en er wordt uh, veel uh, ruimte besteed aan cultureel ondernemerschap... wat al zeer goed wordt uh, uh, ervaren. En ik denk dat dat uh, heeft, heeft meegespeeld. En uh, om het iets minder abstract te zeggen... Uh, wij maken veel voorstellingen voor veel publiek. Klein, tijd voor een klein feestje? In ieder geval een klein feestje, ja, zeker. Okay. Gefeliciteerd met het toekennen van de subsidie. Dat je dat nog eens een keer zegt. Ja, ja dankjewel. dankjewel. Dat zei Mark Hamer daarbij. Orkator, waar een klein feestje gevierd kan worden. Burgemeester Abu Taleb heeft gefaald in de aanpak van het tinkopslagbedrijf Otjel. Dat vinden plaatselijke partijen GroenLinks en Leefbaar Rotterdam. Het bedrijf is volledig stilgelegd. nadat het bleek dat onder andere de koel- cool en plusinstallaties bij Otjel niet veilig genoeg zijn. De Nederlandse directeur is aan de kant gezet. En de baas van het Noorse Otjel heeft zijn werkzaamheden zelf overgenomen. Wim van Sluis is van Delta Links en dat is de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven nu aan de lijn. Goedemorgen, wat vindt u? Hebben GroenLinks en Leefbaar Rotterdam gelijk? Goedemorgen. Nee, ik denk niet dat je wat zou kunnen stellen. Nee? Nee. Want? Nee, het is natuurlijk een vrij grote terminal uh, en uh, die wordt door uh, allerlei instanties gecontroleerd. En uiteindelijk uh, is er vastgesteld dat het uh, onvoldoende veilig was om ze om in totaal te laten doorfunctioneren. Ja, maar wie hebben er dan wel gefaald? Want op een of andere manier hebben ze jarenlang hun gang kunnen gaan. Ja, uh, uh, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk altijd bij het bedrijf zelf. En het is ook wel zo gecompliceerd dat je niet altijd alles uh, kunt uh, testen. Maar... Uh, Per saldo heeft het bedrijf zelf natuurlijk gefaald. Ja. Nou ja, de, de kritiek van de milieudienst was ook van... je moest elke keer op hun vingers stikken en uit zelf deden ze nooit wat. Ja, dat, uh, dat is wel, ook wel achteraf gesproken misschien wat zwart-wit. Uh, zo ligt het natuurlijk niet helemaal. Maar het is uh, ontegenzeggelijk dat, uh, dat uh, dit bedrijf onder de standaard uh, terecht is gekomen. Onder de standaard die wij met elkaar uh, in het... Uh, aan financiële complex hanteren. En ik denk dat de beslissing die genomen is... door het bedrijf zelf ook uh, terecht is. Ja, maar... Om u eerst maar uh, te stoppen... met uh, de operatie... en uh, volgens alles goed door te testen... en gecontroleerd alweer de zaak in bedrijf te nemen... waarvan we zeker weten dat het veilig is. Ik kan me zo voorstellen dat andere ondernemers... andere ondernemingen... Uh, in het havengebied ook wel een beetje boos zijn. Uh, want ja, Otschel heeft hun ook in gevaar gebracht. Nou, kijk... Uh, je moet goed onderscheiden of het nou een gevaarlijke situatie is of niet. Dat, dat is altijd hartstikke moeilijk, want er is niks gebeurd. Dus, uh, maar de andere bedrijven die bij ons aan elkaar gesloten zijn... die zeggen natuurlijk wel, ja, we hebben met elkaar een veiligheidsniveau afgesproken. En daar voldoet men, althans zeker op papier en ook in de fysieke testen niet aan... Dus ja, dat is onder de standaard. Dus, uh, ja, wij zijn het er ook allemaal mee eens dat het op deze manier dan ook wordt opgelost. Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze echt de P in hebben. Want zij moeten natuurlijk ook allemaal de boel op orde hebben. Ja, maar goed, dat moet iedereen toch. Hè? Dus dat is niet het probleem. Dat, dat, het is niet zo dat andere bedrijven zeggen, kijk, uh, het is meer naar het imago en ook naar de omgeving toe. Dat uh, onze bedrijven zeggen, ja, dit is gewoon niet goed. En ja, ja. dan willen wij het ook niet. Uh, en wij willen natuurlijk ook uh, geen, uh, geen grote risico's in ons gebied, want daar is het gebied ook te gevoelig voor. Er zijn, en twee, Er zijn heel veel bedrijven die zaken doen natuurlijk met Otfiel en die willen ja. ook niet dat... Uh, nou ja, die hebben er natuurlijk nu ook last van. Die hebben er ook last van, ten eerste. He, dat is redelijk, uh, toch redelijk onverwacht dat het dan uh, op deze manier uh, moet gaan. Uh, dus je moet alternatieven zoeken. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal grote bedrijven die die alternatieven best wel kunnen vinden. Dus concurrentie genoeg op dat gebied... Maar uh, ja, het, is, het, is, uh, het is een teleurstellende situatie. Ja, maar ik begrijp dat er ook bedrijven zijn die lid zijn van uw vereniging, dat die erop aan hebben gedrongen om uh, de onderste steen boven te krijgen. Uh, wij, hebben, wij hebben bijna dagelijks contacten met het uh, bedrijf en, en met de instanties. En ja, gezamenlijk werk je ook naar een bepaalde conclusie toe. Uh, en in die zin uh, kunt u zeggen ja. Uh, staan wij met z'n allen voor, voor deze beslissing en staan wij ook met z'n allen uh, ervoor om te zorgen dat dit bedrijf weer gewoon stel uh, uh, up to is, zoals dat uh, heet. Ja, maar dat duurt uh, bij bepaalde onderdelen wel een jaar of twee. Hoe moet dat nou verder? Tenminste, dat, dat zeggen ze zelf. Hè? Hoe, hoe ja. moet het nou verder in de Rotterdamse haven? Moet er dan een ander bedrijf komen of uh, komt de Rotterdamse haven wel weer boven? Ik denk, kijk, als je naar dit uh, grote terrein kijkt, er staan een aantal nieuwe tanks die, uh, die men vrij snel weer uh, in, uh, in bedrijf kan nemen. En de oude of uh, verouderde tanks, ja, die moeten gewoon stuk voor stuk uh, geëxperteerd worden. Er uh, moet een vernieuwing aan, aan plaatsvinden. Uh, en kunnen gecontroleerd weer uh, in bedrijf. En uh, ja, tot die tijd, uh, wat inderdaad wel een jaar tot twee jaar kan duren voordat ook de laatste tank uh, weer goed is. Uh, zal het een beetje behelpen zijn. Ja. Behelpen, dat wel. Ik dank u voor het uh, gesprek. Wim van Sluis van de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven. Corvidal, schrijver van films, van romans en toneelstukken. Was ook nog politiek heel actief in Amerika. We staan straks stil bij zijn overlijden. Tamara Bruggemans met Her en RND is, is eigenlijk maar één file. Op R &R de n Ja, op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Daar staat tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16 twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De gaat alweer een beetje richting de muziek van de sportzomer. Emily Sandé was dat, next to me. Feyenoord moet volgende week een 2-1 nederlaag tegen Dynamo Kiev goedmaken. was verloren gisteren de derde voorronde van de Champions League. Feyenoord kwam nog op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Ruben Schaken. Maar de ploeg kon die voorsprong niet vasthouden. Mede daardoor is trainer Ronald Koeman niet helemaal tevreden. Zijn ploeg had namelijk niet hoeven te verliezen.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 De Amerikaanse schrijver Gore Vidal is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij schreef onder meer romans, toneelstukken, films en televisiescenario's. Zijn fameuze roman The City and the Pillar was baanbrekend. En naast schrijven was Vidal ook politiek actief. Aan de lijn nu Willem Post, Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal. Willem, hoe zou je hem willen typeren? Ja, ik, ik vind hem echt de literaire en politieke horzel... Van de Amerikaanse maatschappij, droog, relativerend, heilige huisjes, eh, omvertrappend mag je wel zeggen. Dus uh, ja, het is echt een monumentaal schrijver, 60 jaar lang, sinds eh, ja. de Tweede Wereldoorlog. Noem eens een paar van die heilige huisjes. Ja, weet je, dat, uh, dat, dat betrof uh, religie, patriotisme, de politiek. Hè? Hij heeft ook gezegd... Uh, uh, de helft van de Amerikanen heeft nog nooit een krant gelezen. Uh, de helft van de Amerikanen heeft nog nooit aan verkiezingen meegedaan. Nu maar hopen, typisch zo'n Vidal-opmerkingen... nu maar hopen dat het dezelfde helft is. Hè? Dus ja, weet je en je noemde geloof ik al eventjes... homoseksualiteit. Ja. Dat was ook zoiets waar hij in 1948 al vooruit kwam. Ook weer relativerend, hè? want hij zei... ja, ieder mens heeft iets biseksueels. Het zegt helemaal niets over de mens. Het zijn seksuele handelingen. Ja, en dat, uh, dat boek City and the Pillar, ja, dat, was, dat was echt een doorbraak. En het kwam hem te staan op een verbod uh, om ooit nog besproken te worden. Althans, het duurde een aantal jaren, de New York Times. in de New York Times, in de progressieve stad. Uh, en de Time Magazine en Newsweek. Hij werd verbannen, hè. Nou, een paar jaar later uh, werd dat allemaal wel heel goed. En ja, werd hij werd eigenlijk een van de grote helden van ja, toch de gay en lesbian uh, movement. Hoewel hij een hekel aan die woorden had, dus nogmaals, hè. Ja, maar er werd vervolgens ook eigenlijk een soort ja, uh, horzel in de Amerikaanse politiek. Ja, want uh, nou, hij nam geen blad voor de mond, hè, over 11 september heeft hij ook gezegd... ja, daar zijn zulke mysterieuze zaken geweest. Uh, uh, daar moet een groot onderzoek komen en de Bush en Cheney-Grunta... Ja, die, die, die moet worden aangepakt. Dus ja, hij was heel scherp in zijn, in zijn uh, politieke opvattingen. Uh, dat betrof uh, zijn eigen uh, democratische partij trouwens ook. Het was echt iemand die heel vaak relativeerde en zeer, zeer uh, kritisch was. Ja, noemde Bush toch ook, geloof ik, de domste man uh, op de wereld of van Amerika? Ja. He, hij is inderdaad de domste man van de wereld. En noemt Amerika ook wel uh, de Republic of Amnesia. He, want ja, we hebben eigenlijk geen geheugen als het gaat om leren van onze fouten. Dus iemand die steeds van die doorkijkjes gaf en ja, die zich ook in het gezelschap bevond van Eleanor Roosevelt, Norman Mailer, Paul Newman. Iemand die ook in de bioscoopwereld oh ja. heel actief was. Hij schreef ook uh, mede het, uh, het filmscenario voor, uh, voor Ben Hur. Dus ja, een wel heel erg uh, uh, veelzijdig schrijver, Ook even acteur geweest. Even in de politiek wilde hij ook. Hij wilde senator worden. Of congreslid voor... voor maar dat lukte niet, hè? Nee, dat lukte uiteindelijk niet. Hij was ook wel controversieel in zijn ja. standpunten. Misschien wat te radicaal. Maar een zeer geliefd schrijver. 60 novelles en een romans heeft hij op zijn naam staan. En heel veel artikelen en toneelstukken. Dus ja. ja, het is echt wel een groot schrijver die van ons heen is gegaan. Het is, het is midden in de nacht in Amerika. Wordt er al gereageerd, trouwens? Ja, dit nieuws is eigenlijk twee, drie uur uh, geleden uh, bekend geworden. Dus het is inderdaad nog, uh, nog donker in Amerika. Maar als ik net al even, een paar minuten geleden, wat, uh, wat kranten op internet bekeek... ja, die staan er vol van. Ja. Uh, er Washington een post de New York Times, maar ook uh, andere kranten... pagina's vol over Gore Vidal. Een van de laatste der uh, grote schrijvers die Amerikanen uit het verleden kennen. En hij is dus overleden op 86-jarige geleefd. Dank je, Willem Post, dat je even een kijkje ja. gaf uh, in zijn oeuvre en in zijn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 Dat er die veel omdat ze maar anderhalf procent van alle kilometers op de wegen maken. Het planbureau voor de leefomgeving. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat deze auto's nog geen of bijna geen uh, katalysatoren hebben. Dat kwam zo rond het jaar 88, 89 kwam dat, uh, werd dat populair. En daardoor zijn de emissies fors afgenomen van, uh, van de modernere auto's. Auto's die ouder zijn dan 25 jaar worden steeds populairder. Er hoeft geen wegenbelasting voor te worden betaald en de aanschafkosten zijn laag.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 En president Obama heeft de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps gefeliciteerd met zijn Olympische medaillerecord. Gisteravond won Phelps zijn 18e en 19e medaille tijdens de Spelen. Goud met de estafetteploeg ploeg op de 4x200 meter vrij en zilver op de 200 meter vlinderslag. Het oude Olympische record stond op naam van de Russische turnster Larissa Latinia. Zij heeft tussen 1956 en 1964 18 medailles gewonnen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online.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 AMB Verkeersinformatie staan op dit moment drie files. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam voor knooppunt Gorkum 2 kilometer. A27 Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein 3 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de N3 Papendrecht richting Dordrecht staat tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16 2 kilometer. Het het Radio 1-journaal. Over een half uurtje start het Olympische schermtoernooi. Bas Verwijlen wordt door velen als kanshebber gezien op een medaille. Misschien zelfs wel goud. We gaan erover praten met oud-topschermster Pennette Ozinga. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het goud voor Bas? Uh, uh, ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Oeh, uh, nog een beetje in slaan. <laughs> nou, het zou toch eens zijn. Kijk, er, zijn wat ik eigenlijk, er zijn 24 ongeveer, kanshebbers en... Ja, als hij in goede vorm is en hij houdt zijn geduld, dan kan hij zeker winnen. En dan gaan we gewoon die gouden plak halen. Ja, dat zijn twee dingen, uh, vorm en geduld. Uh, laten we eerst maar even over de vorm. Uh, is hij in vorm? Hij is absoluut in vorm. Goed, daar maken we ons geen zorgen over. Dan het nee. geduld. Waar, uh, hoezo geduld? Ja, het scherm is eigenlijk een beetje hetzelfde, ik gisteren te kijken naar, naar, naar Willem die zei van het is wel een leuk spel. Ja. Want soms is het een spel dat je moet inhouden en dat is helemaal niet zo'n leuk spel. En dat is best moeilijk voor iemand die aanvallend ingesteld is. Dus je moet eigenlijk zo enorm rustig zijn in je beheers om te wachten op het juiste moment. Ja, en als je dat niet doet en net eigenlijk wil forceren, nou, dan krijg je de treffer tegen. En daarom zeg ik eigenlijk dat die rust, de rust waar je zo graag wil gaan, dat is eigenlijk de key. Ja, en is Bas Verwijlen rustig? Ja, ik heb eigenlijk gehoord dat hij enorm veel mentale training gehad heeft. En dat hij die rust nu helemaal kan kanaliseren. Zeg maar concentreren. Dat hij zich kan concentreren op die rust. Dus ook niet dat hij naar elke treffer enorm gaat geven van uh, ik heb een treffer gemaakt. Eén, kost dat enorm veel energie en dat heb je gewoon nodig in die partij. En twee, ja, haalt dat ook weer de concentratie van jezelf vandaan. Dus het is heel belangrijk dat hij die geconcentreerde aandacht en rust houdt. En ik denk dat hij dat echt de afgelopen vier jaar, dat hij op geoefend heeft. Ja, want u kent hem nog toen Bas een klein Basje was, hè? Ja, ja, geweldig. <laughs> 2, 3, 4, 5 jaar, liep hij altijd, altijd in de schermzaal rond met een degentje of een floret. En hij was overal te vinden. En daar ging hij altijd met zijn vader mee. Dus hij heeft dat hele schermcultuur, die schermvirus heeft hij echt ongeveer vanaf zijn luiers. Ja, maar kon je toen al zien dat het een talent was? Ja, absoluut. Ja, ja. Maar met alles, hè. het is natuurlijk een enorm bewegingsdier ook, want hij is ook een enorm fanatiek voetballer. En um, ja, dat schermen, maar dat, ja, dat schermen, dat valt zo in. En dat, wat ik altijd zeg, je deeg of je wapen moet eigenlijk vergroeid zijn met je lichaam. Het moet gewoon bij elkaar horen. Dus je moet eigenlijk niet meer voelen dat er een deeg in je hand is. En dat zie je bij Bas. Ja, die heeft een deeg in zijn hand, maar je ziet het eigenlijk niet. Zelfs als het een paard met verguns vergroeid is. Eén met, dus, uh, laten we zeggen, het instrument in dit geval. Ja, precies. Want dat is iets wat uh, mensen die de sport uh, eens in de vier jaar uh, maar zien... tijdens de Olympische Spelen altijd denken van... ja, wat is dat dan? Uh, Zorro die, uh, die, die zoeft met dat ding door de lucht. Maar het is iets anders. En hangt ook nog aan die, uh, die lampen, zeg maar. Precies. En ja. Kustel, in de tussentijd <laughs> nog een mooie dames. Ik bedoel, maar dat is iets heel anders. Maar dit... Ja, nou ja, dat was zo. Was het, het, is vroeg, het scherm is natuurlijk vroeger ontstaan. Het is natuurlijk toch het echte waar voor vroeger, maar het is nu is het is heel erg bewegend. De loper is 14 meter. De wedstrijd duurt 10 minuten maximaal. Dus het is ook het is net met boksen. Het is drie keer drie minuten. Het is heel zwaar. Je moet alles, je moet dus je conditie hebben, je moet je precisie hebben, de uh, exclusiviteit, de rust, je strategisch. Alles komt erbij kijken. En, en eigenlijk als je naar televisie kijkt, denk je nou... Het lijkt makkelijk gewoon even een treffer plaatsen. Maar er komen zoveel dingen voorbij... voordat je überhaupt daar met die punt op het liggen van je tegenstander bent. Dus ja, het is heel spectaculair, heel mooi. En ik denk eigenlijk dat mensen het steeds leuker gaan vinden... omdat het wat bekender wordt. En het wordt nu ook beter in beeld gebracht... Een scherm is natuurlijk toch een hele moeilijke sport om te zien... als je er niks vanaf weet. Als je het één keer in vier jaar ziet. Als je er iets meer gaat zien en het wordt goed in beeld gebracht... Nou, dan is Scherm een fantastische sport, want werkelijk alles met alles het erin. Het is een beetje zoals Cruijff zei, je moet het zien om het te begrijpen. Zoiets. Ja. En vandaag gaan we het zien, hè, want wie weet... Bas weet, Bas Verwijlen, uh, in ieder geval kans op een medaille. Laten we het zo formuleren. Pernet Ozinga, dankjewel voor de toelichting. Heel graag gedaan en ik hoop dat het een hele mooie gouden dag wordt. Ik hoop het ook. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dag. Ja, ja, ja, dag. Zeven jaar geleden kwam Londen met de belofte dat achtergestelde delen van de stad uit het dal zouden worden getrokken. Olympische Spelen zouden namelijk nieuwe banen en kansen voor de jeugd opleveren. Maar wat is ervan terechtgekomen? Correspondent Anja van der Horst die zocht het uit. Well, I think the most aspect of this race is which van of these working class youth is willing to work longer een demonstratie van werkloze jongeren in de oost Oost-Londense wijk Hackney. Paul naast het Olympisch Park. Work langer en work harder. Ja, and... uh, yeah, basically this is a, a, a protest sport. Um, to raise awareness of the fact and to raise the issues facing young people, uh, particularly during the Olympics. Vandaag is een dag van protest, een protest tegen de Olympische Spelen. Want ze zegt Tom die dit protest heeft georganiseerd. De speler laat als nooit tevoren het contrast zien. Hè? Het, de enorme hoeveelheden geld die in een evenement zoals de spelen worden geïnvesteerd. Uh, whilst most young uh, people are facing uh, a life on the dole, uh, having the chance of an education snatched away, with tuition fees uh, increasing en EMA. Tegelijkertijd hebben we hoge werkeloosheid. Uh, mensen die moeilijk aan een huis kunnen komen, de collegegelden die omhoog gaan. Mensen hebben het op dit moment ontzettend moeilijk en wij protesteren daar vandaag tegen. The prosperity that the government claimed that would be the result of the Olympics when we won the bid in Deze spelen kwamen met een grote belofte. Dit zou een grote impact hebben in het oosten van Londen. Dit zou voor veel meer banen gaan zorgen. Maar zegt Tom, die banen die zijn er nooit gekomen. Kijk eens naar de hele hoge werkeloosheid en jeugdwerkeloosheid in dit deel van Oost-Londen. En laten we ook een jaar teruggaan in de tijd. Overal glas op straat, ramen die zijn stuk geslagen, zoals bij deze elektronica winkel. Het personeel is druk bezig in deze winkel. De op de leiding... 40 relschoppers uit de Londense wijk Tottenham zijn door de politie opgepakt. Gisteren trokken zo'n 300 buurtbewoners naar het politiebureau... uit boosheid over het doodschieten van een man van... De De rellen in 40... Londen hebben zich uitgebreid. En voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester... En... Precies een jaar geleden vonden in Londen heftige rellen plaats. De meeste pal naast het Olympisch Park. En dan kwam de Olympische Spelen met de belofte om Oost-Londen omhoog te trekken... De rellen herinnerden ons aan hoe arm en achtergesteld dit gedeelte van de Britse hoofdstad is. je vertellen wat is? This? Well, het is um, in And... MacHillier is het parlementslid dat de Olympische wijk Hackney vertegenwoordigt. We have about 60% of living here living in what we call Het is een van de armste delen van het land met hoge werkeloosheid. En het overgrote gedeelte van de bevolking hier woont in sociale woningbouw. And is high for the area. Het was haar Labour-partij die de Spelen in 2005 binnenhaalde als regering. Een beslissing die ze nog steeds steunt. It de van de Spelen was een bouwproject van die grote nooit van de grond gekomen. Dus ja, het heeft een impuls aan Londen gegeven. Zo verandert het Olympisch dorp straks in een gloednieuwe wijk. Maar de belofte was ook dat de Olympische Spelen veel extra banen zouden brengen naar een wijk als Hackney. Maar de werkeloosheid is nog steeds torenhoog in de wijk. Is that promise being kept? I, I'm still... The jury's still out for me on that. Hillier erkent dat de belofte nog niet is waargemaakt. Veel jongeren zijn laag opgeleid en hebben een uitzichtloos bestaan. Now, those people we still got a lot of work to do because they are further behind than the young people coming through now, and that's really our longer term challenge. De Spelen leveren misschien korte termijn banen op nu het evenement plaatsvindt. Maar wat blijft er hangen voor de lange termijn? En dat is de echte uitdaging. En als dat lukt, zou dat de echte nalatenschap zijn van deze Olympische Spelen that will transform their life opportunities. Een reportage van Aya van der Horst vanuit Londen. De regering van Curaçao die heeft geen meerderheid meer nu ook een tweede parlementslid zijn steun aan de coalitie intrekt. Curaçao heeft een groot tekort op de begroting en is eerder deze maand onder curatelen gesteld. Afgelopen zondag besloot al een andere parlementariër om de regering niet langer te steunen. De coalitie heeft nu nog maar 9 van de 21 zetels in het Curaçaose parlement. parlement uh, parlementslid dat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 is ook nog niet gebeurd en premier Schotten heeft dat vanavond ook nog niet aangekondigd. En zolang kan er natuurlijk nog van alles gebeuren. Maar uh, de situatie is dusdanig dat uh, dat niet de verwachting is. En uh, iedereen denkt hier dat uh, Schotten toch in de loop van vandaag de gouverneur toegaat om zijn ontslag aan te bieden. Ja, en dan is de vraag: van als hij dat heeft gedaan, hoe gaat het verder? Ja, Rozier die heeft in zijn uh, ontslagbrief een voorzetje gegeven aan een zakenkabinet die de problemen parlementsbreed zou moeten aanpakken. Maar of andere partijen zitten, dat is nog maar zeer de vraag. Uh, er is een mogelijkheid dat er met de uitslag van de verkiezingen 2010 een nieuw kabinet gevormd kan worden. Uh, hè, met Dien Rozier, het parlementlid dat al, lid tot zondag dus uh, zijn steun introk. Uh, maar ja, dat is even koffiedik kijken. Uh, de verwachting, als dat niet lukt, is verkiezingen. Het regime mag dan zijn gevallen. De rust is nog lang niet teruggekeerd in Libië. Vluchtelingen wonen daarom in het oude hoofdkwartier van kolonel Gaddafi. Tamara Bruggemans met de verkeersinformatie 1-vielen. Ja, dat klopt. Dat is op de A27-gorkum richting Utrecht. Tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Ja. Radio 1 Sportzomerbus. Debora Bleckenhorst is neergestreken in Leiden... op het station van de Nederlandse Spoorwegen. Want daar ligt een enorme judomarkt. Want uh, judoka Edith Bosch, die zo gaat judoën in uh, Londen... die werkt bij de Nederlandse Spoorwegen. Debora, wat doet ze eigenlijk? Knipt ze kaartjes of doet ze iets anders? Nee, ze is teammanager bij de conducteurs. Dus ze stuurt eigenlijk haar uh, collega's aan die de kaartjes moeten knippen. Dus uh, en, en, ja, het is, het is eigenlijk wel... Want je zegt, ja, je bent hier op het station Leiden. Maar als ik zo om me heen kijk, waan ik me eigenlijk in London Park. Er is hier een enorme kunstgrasmat neergelegd. En daarop staan dan weer allerlei picknicktafels... met rood-wit geblokte ja, tafelkleden en afbeeldingen van fruit en bordjes. Daar kan je dan een uh, hapje eten. En als ik dan achter mij kijk, dan zie ik... Twee heel grote standbeelden die geknipt zijn uit buxushaagjes. Een uh, discuswerper met een Engelse bolhoed op en een Engelse paraplu heel toepasselijk. En naast hem staat, ja ik moet toch even kijken precies wat het is. Ach, dat is een beeld. Uh, die houdt de Olympische vlam vast. Nou, heel, uh, heel mooi. En als ik dan langs spoor 8 en 9 loop. Die uh, zijn omgedoopt tot Heroic Passage. Want daar gaat het toch wel om hoor, vandaag. Want er hangt hier ook een heel groot scherm. Daar kan iedereen die hier eh, langs reist natuurlijk de verrichtingen volgen van de Olympische sporters. Maar het gaat allemaal om Edith Bos. Er lopen er ook mensen rond met gele shirts. Waarop staat I heart Edith. Dus ja, het is wel duidelijk om wie het gaat vandaag. Edith Bos, later vandaag komt ze op de judomat. Ja, dan wil ze toch graag die gouden plak halen hoor. Want ze heeft al zilver en brons, maar goud maakt het natuurlijk helemaal af. En met mij, ik loop nu langs het scherm waar nu nog een herhaling is te zien van London Late Night. De show van Mark Smeets van gisteravond. En ik loop hier met Herbert Brinkman van de NS. Nou, het mogen duidelijk zijn dat jullie wel trots zijn op Edith. Ja, ze is echt ons icoontje. Dus we zetten haar ook uh, vol in de schijnwerpers. En we noemen het vandaag ook echt ID. E dus ja, we zijn echt wel wat van plan vandaag om dat goed in de schijnwerpers te zetten. Het is wel lastig denk ik om haar als collega te hebben als u haar constant moet uitlenen aan grote evenementen als bijvoorbeeld de Spelen. Nou dat wisten we van tevoren en uh, ja we doen het omdat we gewoon hartstikke trots zijn om zo iemand in ons midden te hebben. Het helpt ook echt om mensen trots te maken op een bedrijf als uh, NS. En ze doet ook promotiewerkzaamheden voor ons ook tijdens de Olympische Spelen dus we krijgen er ook echt wel wat voor terug. Nou ja u heeft ook uw woordje klaar in ieder geval maar natuurlijk uh, is het mooi dat het om Edith gaat vandaag. Maar het gaat natuurlijk ook om alle Nederlandse sporters die uiteindelijk in Londen ja daar toch verschijnen. Ja dat... Dat uh, iedereen, een groot scherm, dus iedereen kan uh, vandaag uh, en naar gaan kijken. En uh, ja, dat pakken we ook flink uit. Maar we hopen wel dat we de finale om vijf uur of zes uur, hopen we zo'n beetje vanavond hier op het station tijdens de spits. Dan hopen we wel dat het gekke werk wordt en iedereen helemaal gaat voor het goud van Edith. We toch nog even naar de mat lopen, waar straks 10 ja, tot elf kleine judoka's ook hun eh, potjes gaan judoen. Ik zie, oh die ligt er eentje zo helemaal plat op de mat, zeg. Die, die, die moet al verslagen zijn, denk ik. Die lopen er eens even naartoe. Die ligt er wel heel relax bij voor dat grote scherm daar. En die moet toch zo meteen echt wel in actie komen, denk ik. Maar ja, ze kijkt nu nog naar de televisie. Hallo, lig je lekker? Iets wat overdonderd. trekt de lippen naar binnen, wil misschien ook helemaal geen antwoord geven. En Pardoe staat ze op. Ja, ze rent weg. Dit is wel heel erg eng. Hai, moet jij zo meteen judoen? Nou, ze wil echt niks zeggen, maar hier staat, een, hier staat haar vriendje. Hallo, hij ga jij straks judoen? Ja. Want wie komt er nog meer vandaag in actie? Uh, ik weet haar naam niet zo goed, maar ik weet wel... Ik weet, zover ik weet heeft ze vijf Olympische medailles gewonnen. Hai, volgens mij nog niet, maar het kan wel komen, want ze kan vandaag een gouden plak halen. Edith Bos. Ja. En wat ga jij zometeen doen? Na demonstraties doen. Ga je ook een uh, potje judo hier? Ja, ik heb net vlaggetjes uitgedeeld. En mijn vlaggetjes gaan zo hard dat ze nu alweer hoofd zijn voor de tweede keer. En als ze dan zometeen in actie komt, ga je dan van het grote scherm kijken en aanmoedigen? Ja, dat dacht ik al. Net zoals uh, alle reizigers hier zo'n beetje in Leiden Centraal. Ze zitten er klaar voor. Of Leiden Centraal, nee, ik ga toch nog zeggen Landenpark. Want ik sta hier echt midden in het park. Achter een paar grote boomstronken en met Nederlanders klaar met vlaggetjes in hun handen. Op dat Willemijn de oren dicht heeft gedaan, want hij is speciaal voor Felix straks in Londen. Maar daar gaan we zo mee praten. Twist and shout, de Beatles waren dat. Revolutie tegen dictator Gaddafi, die maakte veel Libiërs dakloos. Verscheurde families en het leidde tot een vluchtelingenstroom van zo'n 75.000 mensen in het land zelf. Verslaggever Lex Rundekamp is in de Libische hoofdstad Tripoli. En daar bezocht hij een aantal vluchtelingen op een wel heel bijzondere plek. Het voormalige hoofdkwartier van de kolonel Gaddafi. Brokstukken.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 De mensen hier vertellen dat er maar liefst 30 families op dit terrein wonen. Zo is Gaddafi's fort dé plek waar je de verliezers van de revolutie kunt vinden. De reportage was van Lex, van het Tripoli, Lex Rundekamp. We gaan naar Londen, daar zit Felix Meurders klaar. Felix, een van de koppen in de dagbladen is here we go. Ja, dat is maar de, de vraag natuurlijk, we hebben wat tegenvallers gehad. Nee, ik hoor er iemand zingen. Wie, wie is dan aan het de is aan het oefenen? <laughs> nou, ik wilde andere de muziek, maar dit, is, uh, dit gaat wel erg ver. Maar Marianne Vos natuurlijk, Ede Bos niet te vergeten, Bas Verwijlen. Het kan allemaal. Mogelijk de heren acht bij het roeien. Maar ja, nou, het liep niet zo lekker. Je weet maar nooit. Een verrassing is niet uitgesloten. Maar Bert, er is hier heel wat te doen over badmintonners. Ja. Er zijn hier vier paren die zijn uitgekomen in het dubbelspel: het dubbel 2 uit, uit Zuid-Korea en uit in, China. Eén uit China, één uit Indonesië. En die hebben gewoon geen wedstrijd van gemaakt. Die speelden tegen elkaar. En het was buitengewoon komisch om te zien. Er ging zo'n shuttle die ging boem over het net heen. En die werd niet opgepakt door de Beetje andere partij. elkaar aan het badmintonnen waren. En ja, weet je, ze wilden een, een zwakkere tegenstander krijgen in de kwartfinale. Dus het, het zag er niet uit. Alles is Zeg het maar als hij loopt. Tom van Zek, goedemiddag.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 Nou, er waren er wel genoeg weer, toch? <laughs>